Bij de beroving schoten de twee juwelier Ruud Stratman neer. Hij overleed later in het ziekenhuis. Sindsdien waren de twee overvallers voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Vandaag konden belangstellenden afscheid nemen van Stratman. De juwelier wordt vrijdag gecremeerd. Libië spreekt tegen dat het regime van kolonel Gaddafi de verkiezingscampagne van de Franse president Sarkozy heeft gesteund. Volgens de Nationale Overgangsraad heeft Gaddafi geen geld gegeven aan de campagne in 2007. Op een Franse nieuwsite was een brief opgedoken over de financiële steun. Maar volgens de huidige regering van Libië is die brief vervalst. In het document stond dat de vroegere dictator Gaddafi 50 miljoen euro, euro wilde steken in de verkiezingscampagne van Sarkozy. Zondag is de tweede en beslissende ronde in de Franse presidentsverkiezingen. De Chinese dissident Chen Guangcheng wil toch vertrekken uit China. Volgens het persbureau vroeg Chen opnieuw hulp van de Verenigde Staten... zodat hij China samen met zijn familie veilig kan verlaten. De blinde dissident vluchtte vorige week naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Vandaag verliet hij het gebouw volgens de VS uit vrije wil. Chen zegt nu zelf dat hij vertrok na dreigementen van de Chinese autoriteiten. Die zouden onder meer hebben gedreigd zijn vrouw dood te slaan. De dissident voert strijd tegen de Chinese één kind politiek. Het weer, vanavond neemt de kans op een bui toe. Morgen af en toe regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kies je eigen manier op wnf.nl slash 50 manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Natuurfonds. Ik ben Harm Edens. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. NOS, NOS Radio 1. Langs de Lijn, met Henry Schut. Goedenavond. Beslissingen zullen vallen vanavond in de eredivisie. De vraag is alleen welke beslissingen precies. Het is speelronde 33, de voorlaatste. En Ajax kan de officieuze titel officieel maken. Thuis tegen VVV. Bas Tichler is in de arena. Uitmuntend het mooie speer in Amsterdam waar het na twee minuten voetballen 0-0 is. Ajax meteen naar voren stormt in de wetenschap dat het aan een puntje genoeg heeft. Maar uiteraard met een voetbalshow als Steven even kan voor de eigen aanhang zal willen winnen van het VVV vanavond. Zonder boerrichter die toch weer last heeft van zijn rug. Dat is voor hem erg steun. Hij wordt vervangen door Lorenzo Ebesilio. Voor de rest blijft Ajax ongewijzigd in vergelijking met afgelopen zondag tegen Twente in Enschede. Ja, het klinkt allemaal heel simpel. Als je de historie erbij haalt. Maar de werkelijkheid is nog wel eens wat weerbarstiger. Het is gewoon een kampioenswedstrijd. 0-0 bij Ajax VVV. Je mag ook zeggen Ajax is op koers. Als het 0-0 blijft is genoeg. Feyenoord kan bij een nederlaag van PSV zich vanavond verzekeren van de tweede plaats en dus Champions League voetbal in de voorronde als het thuis wint van Heracles in de Kuip zit even ten Apel. Vijf minuten gespeeld, stand 0-0. En de Kuip is in een geweldige stemming, want eh, vlak voor de wedstrijd werd het team dat tien jaar geleden de UEFA Cup won. Werd gehuldigd onder leiding van Bert van Marwijk. Die is er, Robin van Persie is er, Paul Bosveld is er. Allemaal grote namen hier in de Kuip die er natuurlijk volop rekening mee houden dat Feyenoord Herakles wel even zal oprollen. Maar de Almeloers hebben namelijk ook een doel. Die hebben ook een target. Die willen namelijk liever dat PSV tweede wordt. Dat betekent dat zij Europa ingaan. Goed, voorlopig is er nog niet gescoord in een uh, volle 0-0 bij Feyenoord Heracles. Ja, en PSV staat derde. Dat heeft via de beker al Europees voetbal veroverd. Maar het wil meer dan Europa League. En dus moet er gewonnen worden thuis van ADO. En die houtkamp is in Eindhoven. Ja, normaal geen probleem zou je zeggen voor uh, PSV. Zeker omdat men geheel fit is zo'n beetje. Uh, zojuist afscheid genomen van Isaac Sonders, is een van de weinigen die nog geblesseerd is. En ADO heeft problemen, geen Immers, geen Omerdoe, die zijn allebei geschorst. Uh, men verwacht hier een makkelijke overwinning voor PSV, maar het staat nog 0-0 na drie minuten. Nummer 4 dan, AZ moet oppassen niet alles kwijt te raken. En de tegenstander NEC is op jacht naar een plaats in de play voor Europees voetbal. In Nijmegen is Frank Wilaert. Ja, voor beide is winst dus geboden. We zijn zes minuten onderweg. Het is nog 0-0. NEC heeft al een grote kans gehad via Amieu, die de bal voorlangs de goal van Esteban hakte. En Maher helemaal vrijstaand. Enorme mistrap op een metertje of 16 van de goal van Babos. Een open wedstrijd tot nu toe, maar 0-0 dus nog. Do or die voor beide ploegen in Enschede vanavond. Nummer 6 tegen nummer 5. Twente tegen Heerenveen. Ragnar Niemeijer. Dit is een wedstrijd die vier minuten oud is. De stand is nog 0-0 en beide ploegen hebben drie punten nodig. Zo simpel is dat. Tegenvaller bij Twente dat nu komt via de rechterkant. En de bal over de achterlijn. Derde hoekschop voor Twente. Bayrami versiert hem. Hij staat in de basis voor de geblesseerde Chat En ook Landzaad speelt voor het eerst in maanden. En daar is Jans het slachtoffer van. 4,5 minuten op de klok. 0-0. Dan gaan we naar het diepste van de kelder. In Doettingen nummer voorlaatst tegen nummer laatst. Het doek kan vallen vanavond voor Expo. Uit bij de Graafschap. Richard van der Maden. Inderdaad, twee ploegen die al maanden elkaars concurrenten zijn. Vanavond tegenover elkaar een onvervalste degradatiekraker. Het is nog 0-0 na zes minuten voetbal op de Vijverberg in Doetinchem... waar een heerlijke sfeer hangt. De Graafschap zonder Jurie Rozen. Heeft last van een keelontsteking. Voor hem speelt Anko Jansen. De wedstrijd is zes minuten bezig, maar we gaan naar Ragnar. Ragnar Niemeijer, Twente, 1 wie anders is de doelpuntenmaker. Ik was er al, het is uh, vijf minuten aan de gang hier. Het schot komt in het trapshoopgebied achterin van Bisscherhof. Die bal wordt nog gekeerd door het doelband Noordveld van Heerenveen. En dan met een eenvoudige kopbal bij de tweede paal is het raak voor FC Twente. 1-0, doelpunt dus gezien van Luc de Jong, nummer 24, tegen Heerenveen. En er zijn nog meer wedstrijden, 13 tegen 14. Twee ploegen die het mislukte seizoen nog een beetje vrolijk willen eindigen. FC Groningen tegen NAC Henkok. Ja, het is een plezier een wedstrijd die weinig om het lijf heeft. Het gaat, uh, nou, laten we maar zeggen, om de eer. We hebben hier uh, acht minuten gevoetbald. De stand is nog 0 tegen 0. En er is voor de wedstrijd afschoot genomen van de man... die 36 jaar als zelf te leider bij FC Groningen op de bank zat... Theo Huiziga. 0-0 in Groningen. En dan is er ook nog RKC en Roda JC. Die willen allebei na zondag nog even door... in de play-offs voor Europa League voetbal. De nummer 9 tegen de nummer 8. We horen daar later vanavond Pop van de Tak. Het staat daar al 1-0. RKC tegen Roda dus door Evander Snow. Ragnar Niemeijer opnieuw. Het is een vroeg doelpunt van Luc de Jonge op het moment dat het moet gebeuren voor FC Twente. Na zes minuten dus die 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. En het moet gezegd worden, Twente is goed begonnen. Kreeg al drie hoekschoppen, zet druk op de defensie van Herenveen, Waar Jan Ma terug is, schmied eruit. En nu zien we weer Twente met Luc de Jong. De punt van strafschopgebied wordt daar gestuit door twee, 3 man van Herenveen, Maar wel balbezit voor de ploeg van McLaren. Via de rechterkant, via Bischoff De man die zojuist dat doelpunt. Inleiden van FC Twente. Voorzet vanaf de rechterkant. Bal ingeschoten. Harts nog die redding. En vervolgens een eenvoudig kopballetje van Luc de Jong. John aan de zijkant. Halverwege de Herenveenhelft. raakt de bal dan kwijt. Maar Dalli staat daar voor de afvallende bal voor FC Twente. Dat de doelstellingen wat hij heeft bijgesteld. En rechtstreeks Europa die in wil afdwingen. Ja, op papier kan er nog veel meer. Maar dat is op papier. Het is voorlopig 1-0 voor Twente tegen Herenveen. Na bijna 7 minuten. U heeft een wedstrijd nog gemist. Utrecht tegen Vitesse. Ook daarvan houden we u natuurlijk op de hoogte. In de Arena de kampioenswedstrijd van Ajax tegen VVV. Bas. 7,5 minuten onderweg 0-0. Tot twee keer toe had het al 1-0 voor Ajax kunnen zijn. Eerst een kopbal van Sime de Jong die niet heel goed was na een voorzet van Blind. Terwijl nu de volgende kans alweer komt via Aysati. Die geeft een voorzet. Daar is Sime de Jong en daar is het 1-0. Jawel. En daarmee staat Ajax op een 1-0 voorsprong na 8 minuten. Omdat de bal eerst op het hoofd komt van Sime de Jong. Die wordt nog in de weg gelopen door verdedigers van VVV en een keeper ook. Gentenaar. En frommelt de bal vervolgens achter het tweetaal in het lege doel. Want hij stond zo ongeveer al op de doellijn. En al heel vroeg staat Ajax op 1-0. Nou wil het publiek niet alleen een titel zien en een schaal. Maar blijkbaar ook een voetbalshow. Want op de achtergrond misschien hoorde u dat al. Wordt er al gezegd 10-10-10. Dat is wellicht wat voorbarig. Nou ja, wie weet als Ajax het op zijn heupen heeft. Want de eerste kopbal van Sim de Jong. Ik vertelde namelijk over twee kansen. Was dus niet zo goed. Daar tussendoor staat nog een bal op de paal. Van Jan Vertongen die met een goede rust aankwam op de rand van het strafdomgebied. En dacht, nou ja, als niemand al speelbaar is, dan schiet ik zelf wel. En dat dus deed op de paal. Nou ja, de derde kans zit er dan in. En komt dus op naam van Siem de Jong. Zo staan de beide broertjes de Jong vanavond uh, in ieder geval op het scoreformulier. De een bij Twente, de ander bij Ajax. Ajax mocht daar nog twijfel over bestaan. Nu wel heel serieus op titelkoers. 1-0, vroeg in de wedstrijd tegen VVV. Dan naar de Kuip van Feyenoord weer raakt. Even. Geweldig gedaan. Eerst een actie van Ruben Schaken die in de spits staat vanavond. Zijn schot belandt op de paal. En dan is het 1-0 door Otman Bakkal die ook al in de wedstrijd tegen AZ de enige troll scoorde. En de Kuip, ja die barst bijna op elkaar. Dat is al een uur het geval omdat ik al eerder zei, de ploeg van 2002 is hier gehuldigd. En vanavond, ja, Feyenoord. Men rekent er natuurlijk op dat Feyenoord tweede gaat worden. En het zal een geweldige prestatie zijn. Feyenoord, waar El Amadi terug is in de ploeg dat even problemen had met de spitspositie Omdat Guidetti ziek is en dit seizoen niet meer in actie komt. En ook dienstvervanger Gion Fernandes is geblesseerd. Maar het is Schaken die in de spits staat. Cisé gewoon aan de linkerkant. En aan de rechterkant speelt dan Cabral, die ook al een keer gevaarlijk op het doel van Remco Pasveer weer schoot. Die pas weer. toch even een aardig verhaaltje. Heeft u het meegekregen. Gisteren. Was hij toeschouwer bij Go Ahead. Waar hij ook jaren in het doel heeft gestaan. Daar krabbelde hij op zijn hoofd. En wat vond hij daar? De halve tand van Dries Mertens. Herinnert u zich nog? De bekerfinale hier in de Kuip. Die PSV met 3-0 won. De botsing. Maar daar komt de schot van Willy Overton. Dat wordt gekraakt. De botsing tussen Remco Pasveer en Dries Mertens. Mertens die toen ongeveer zijn halve gebit verloor. En in het haar, in het hoofd. Van Remco pas weer zat de halve tand van Dries Mertens. Het is echt waar. Ik dacht eerst dat ik in het doodje werd genomen. Ik heb het gecontroleerd. Ik heb het gezien. Het is... Ja... Een verhaal wat er even bij hoort. Maar toch even meenemen. Die corner van. Ja, je zit te lachen, Henry. Maar het is echt waar. De corner van Overtoom. Die wordt daar weggekoppeld door Ron Vlaar. En dan komt Feyenoord er snel uit. Via Cabral. En daar sprint zee naar voren. Halverwege de helft nu van Herakles. Er komen meer Feyenoorders. Cabral komt er ook. Maar dan verdedigt Herakles goed uit. En is het halverwege de helft van de Almelozen. Een ingooi voor Feyenoord. Dat dus snel die voorsprong heeft gekregen. 1-0 door de goal van Bakal. In Amsterdam werd live gescoord. In Rotterdam werd live gescoord. dus kijken of we dat ook kunnen in Eindhoven. PSV, ADO, Andy. Ja, misschien dat een uh, slissende links buiten van uh, PSV dat kan. Uh, Mertens uh, heeft, uh, eet tegenwoordig friet zonder dat hij zijn uh, mond uh, van elkaar hoeft te doen. 0-0 de stand. Frank Wilaert. 1-0 in Nijmegen. NEC beter geopend dan AZ in de wedstrijd. 12 minuten onderweg. En op het moment dat AZ niet meer van de eigen helft afkomt... NEC de volgende aanval opbouwt. Is er het schot van voor. In een melee van spelers wordt die bal van richting veranderd. Uiteindelijk door Zefuik heel bewust met de hak. Esteban dus de verkeerde hoek in. En na 12 minuten is het 1-0 voor de Nijmegenaren tegen AZ. Doelpunt Zefuik. Andy. Het balbezit voor PSV, 0-0 de stand. Uh, daar komt Toyvone, die probeert een wippertje, maar dat lukt niet bij Coutinho. Hij was al eerder dichtbij, Ola Toyvone uit de corner. Vanaf de rechterkant komt hij de bal net naast. Maar PSV is duidelijk, die willen heel snel een doelpunt maken hebben. Meteen de bal weer. Uh, en is het lens met de voorzet. Toivonen net over. Nou, nou, nou. Een bombardement richting het uh, doel van Gino Coutinho. Dat kan niet goed blijven gaan. Dat is duidelijk. 11,5 minuut gespeeld. En uh, de doeltrap voor Coutinho die daar heel uh, langzaam over gaat doen. Uh, het is de derde kans zo'n beetje voor PSV. En steeds is Toivonen daarbij. Betrokken. Uh, ja, 63 punten. Feyenoord 64 punten. Dus moeten gewonnen worden. Zeker als Feyenoord ook uh, voor staat. Uh, en dan uh, kijk ik ook nog even naar het doelsoldo. Dat is uh, ietsje minder of iets beter van uh, PSV. Balbezit voor. PSV via de man Labiat aan de linkerkant gaat de bal naar voren. Labiat probeert de bal eroverheen te stiften. En dan probeert Stoop, Strootman het ook, maar dat lukt niet. Is het Bouwman die de bal opzij geeft? Het staat nog steeds 0-0 na 12 minuten spelen bij PSV, ADO, Den Haag. Er wordt veel gescoord. FC Groningen, Nak Henk Kok. Het is 1-0 geworden voor de NAC door een de doeper van Luix. FC Groningen heeft eerder drie grote kansen om zeep geholpen Texera En anders moet ik dan even noemen. En zojuist reageerde Schalk heel goed op een bal die buiten het 16 meter gebied werd geschoten. Hij zette de bal weer voor de goal. Kees Luik stond helemaal vrij. 1-0 van zeer nabij voor NAC. Het degradatieduel van deze avond aan de graafschap tegen Excelsior Richard van der Made. Bijna een kwartier onderweg op de Vijverberg in Doetinchem. Het is nog 0-0. Het is Excelsior dat misschien wel verrassend de betere ploeg is tot nu toe in dat eerste kwartier. En nu een vrije trap mag nemen. Een metertje of twintig. Maar die bal gaat hoog over het doel. De beste kans was ook voor Excelsior. Een kopbal van Schaiman een minuut of drie, vier geleden. Ja, het doek kan vanavond vallen voor Excelsior als de Graafschap wint. Het verschil tussen beide ploegen. Twee punten in het voordeel van de Achterhoekse club. Maar als Excelsior vanavond wint in Doetinchem, dan gaat het over de Graafschap heen. En dan zijn daar ineens weer de problemen heel erg groot. Kortom, de spanning is enorm voelbaar ook hier op de tribunes op de Vijverberg. Ik moet zeggen, als ik kijk naar het spel van de Graafschap, dan houdt dat niet over tot nu toe. Veel spanning, veel zenuwen. De ploeg loopt wat achteruit en het is Excelsior dat beter combineert. Excelsior dat al zes wedstrijden op rij verloor. Maar aan de andere kant de Graafschap van de 16 thuiswedstrijden dit seizoen, 13 wedstrijden. Nederlagen. Nooit eerder kwam dat voor. De bal, waar is die? Op het middenveld. Een ingooi gaan we krijgen, zie ik aan de rechterkant van het veld. Het is 0-0 in Doetinchem tussen de Graafschap en Excelsior. Het staat ook nog 0-0 bij FC Utrecht tegen Vitesse. En na een kwartier is het bij RKC Roda. 1-0 door, dat doet het in de vierde minuut van Yvendus Snow. Twente, Heerenveen, Ragnar ...is uh, na een klein kwartiertje spelen. 1-0 in het voordeel dus van FC Twente. veen komt eindelijk een klein beetje in de wedstrijd... ...terwijl Twente achterin rustig rondspeelt met Vischgerolf en Douglas. Staat eigenlijk stil over het hele veld. Team Dali op links zou kunnen en Landzaad die maandenlang uh, ontbrak met een uh, blessure. Hij uh, was daar verkeerd aan behandeld, speelde voor het laatst tegen Feyenoord. Aan het einde van het vorige seizoen, en dit is zijn eerste wedstrijd... ...dus onder leiding van McLaren bij FC Twente... Jan Maat onderschept en Narsing met het balbezit voor Heerenveen. Jan Maat doorgelopen aan de rechterkant. Maar dat wordt door Kums niet gezien. En Kums kiest voor Jurisic in de middencirkel. Daar is dan Dokus Schmid via Zomer naar de linkerkant. En Heerenveen heeft zojuist een kans gekregen. Voorzet vanaf de linkerkant van Assaidi. Bal met een stuit bij de verre paal. En kwam in bezit van Tost. Die kopte, moeilijke hoek, had er wel gekund denk ik. Maar hij ging over de lat heen met doelman Michailov in de buurt. En zo blijft het 1-0 voor FC Twente in deze wedstrijd. Na precies een kwartier tegen Heerenveen. Ajax wil graag met een gala voorstelling officieel kampioen worden. Neigt het daar al een beetje naar Bas? Nou behoorlijk, het komt in de score nog niet helemaal tot uitdrukking. Want het is maar 1-0 voor Ajax door die goal van Siem de Jong. Dat was nog een lelijke goal ook omdat de verdediging van VVV zich daar van de zwakste kant liet zien. En het eigenlijk allemaal maar liet gebeuren, zo'n vrommel doelpunt. Maar ik vertelde al, De Jong kreeg al een beste kans. Vertongen schoot al op de paal. En omdat Vertongen dacht, hé, dat is leuk, op de paal schieten, laat ik dat nog eens een keer doen. Deed hij het na 12 minuten weer uit een vrije schop dit keer. Een tikje kreeg hij breed van Theo Jansen, van wie iedereen eigenlijk had verwacht dat hij zelf zou schieten. Maar dat deed hij niet. En nu gaat Vertongen weer uithalen. En dit keer denkt Yoshida, ik zet hem maar een beetje voor. Krijgt van de wiel de rebound. En gaat die bal over via Emenieke. En levert dat Ajax een hoekschop op. maar. Ik zou bijna zeggen, letterlijk is het zo dat de bal de middenlijn nog niet is over geweest. En als dat al is gebeurd, dan is dat omdat er een Ajax ziet. De bal even terug speelt op even zijn twee centrale verdedigers. Maar het feit dat Vertongen al twee keer op de paal heeft geschoten. Zo even dus weer betrokken was bij een aanval van Ajax. Blijkt al dat zelfs de verdedigers van Ajax vooral staan op de helft van VVV. Dat dus na 16,5 minuut bijzonder zwaar onder druk staat. Hoekschop komt en wordt weggekopt door uh, opnieuw Emenieke, denk ik, ter hoogte van de Zeg maar 16 meter lijn verlengde daarvan gaat die bal dan over de zijlijn. Wordt er door Ajax ingegooid. Wordt de bal verlegd naar het middenveld. En zal die dan, omdat al die koppers daar nog staan, eigenlijk zo snel mogelijk weer voor die goal moeten komen. Dat gebeurt nu indraaiende bal. Nee, het wordt teruggegeven aan Van de Wiel. Van de Wiel steekt het veld over. Geeft de bal aan Ebesidio mee aan de linkerkant van het veld. Maar die stadion is als een linksbek opgesteld. Dan geeft de bal aan de laatste man zo puzzelt Ajax eigenlijk even en haalt dat de vaart er wat uit. Anita naar Jansen, Jansen met het opening naar nou, Forton die er dus nog wel staat, maar die laat zich in de luchtbal door Yoshida aftroeven. Linsen kan de bal heel even aannemen, maar verspeelt hem nog voordat de middenlijn serieus in beeld komt. En dan kan Forton met een prachtige beweging de bal vrijmaken naar de linkerkant. Blind in beweging. Geeft de bal mee aan Ebsidio. voor Vertongen Ebsidio wordt gevloerd. De bal blijft in het Amsterdamse bezit. Meijer heeft gezegd: "Ik zie voordeel." Van de Wiel heeft de bal weer gekregen aan de rechterkant. Het begint dan een rush. Tussen twee, drie mensen in komt hij nu uit. Moeten wel aan de buitenkant meegeven. Aysati komt er van hem weer een voorzet. Die van uh, minuut 8 was dus doeltreffend nadat Siem de Jong eraan kwam. Nu de voorzet van Eriksen. Oh, dat is zo'n schot op doel eigenlijk. Wordt gebokst door de doelman Gentenaar. En dan is er totale paniek achterin bij VVV. En geeft de ploeg uit Limburg opnieuw een hoekschop weg. Het kan niet anders dan dat Ajax straks een tweede goal maakt. Voorlopig is het er één tegen VVV na 18 minuten. En voorlopig hebben we er ook één in de Kuip. feyenoord herakles Evert van Bakal namens Feyenoord dus Feyenoord dat in balbezit is met De Vrij die een paar minuten geleden dwars door de verdediging van Herakles liep Goed schoot ook, maar Pasveer heeft wel een paar goede reddingen verricht. Deze ook. El Amadi nu terug dus naar zijn schorsing. Mooie korte combinatie, maar Rienstra namens Herakles. zit ertussen. En zo kan de ploeg uit Almelo kan er even uit. Met eh, nu balbezit voor Broens, de middenvelder speelt hem dan naar de rechterkant. Ja, daar hoort eigenlijk eh, Gaudier te staan, maar die staat daar dus even niet. En ook Armentier als let niet op. En eh, zo kan Feyenoord gaan ingooien met eh, El Amadi. het hele seizoen al uitstekend opdreef. De regisseur van de ploeg tikt hem even terug naar Martins Indy. Die. Die speelt de bal dan diep richting Schaken. Maar daar komt hij niet. Hij komt bij Armenteros terecht. Dat is de spits van Herakles. Die speelt hem naar Gaurier. Goed op dreef de laatste weken. De jongen die uit de opleiding komt van FC Twente. Speelt hem nu naar Breukers. Die het volgende seizoen bij FC Twente speelt Rechtsbek. Rechts die geeft hem dan naar Gaurier. Die op de achterlijn komt. De bal dan teruglegt. En het schot van Armenteros. Dat gaat ja, naast. En uh, dat betekent een korte voor Herakles. 1-0 dus voor Feyenoord. Door de goal van Otman. Bakal. Komt PSV op toeren in eigen huis tegen ADO, Andy? Mm, stroefjes, stroefjes. Tempo ligt niet al te hoog. Net wel weer kans gezien voor wie anders dan Toyfone. Een mooi balletje binnendoor van uh, Lens. En Toyfone raakt uh, zelfs het zijnet naast uh, Coutinho. Maar dichterbij is uh, PSV nog niet gekomen. Met andere woorden 0-0. De stand een kleine mogelijkheid gezien voor ADO Den Haag via Elbers. Die uh, goed inzette, maar de bal werd van de lijn afgehaald. Nu is het een toko die centraal achterin moet spelen en uh, uh, die de bal terugspeelt op zijn keeper... omdat Omero geschorst is na twee gele kaarten... een doelpunt en een eigen doelpunt afgelopen weekend tegen VVV. Nu is het uh, balbezit voor Thierry. Thierry bal naar de buitenkant... en kan Supusepa hem even overnemen. Thierry wil meteen de diepte ingaan richting Vicento. Die wordt onderuit gehaald door Hutchinson. Dan krijgen we een vrije trafoil door Den Haag. Die komen weer richting het doel van Titon. Het zal uh, weer tijd worden dat deze wedstrijd een beetje een, uh, een, een, een, een injectie krijgt. Want het gaat niet echt super... Het is ook wat stilletjes in het stadion. En uh, racht naar Niemeyer. Het gaat heel goed met FC Twente. Want het staat al 2-0 tegen Herenveen binnen 20 minuten. maken. het is voor hem nummer 25. Luc de Jong op een voorzet van Rosales. Na nou, een mooie steekbaas vanaf het middenveld. Komt hij in de buurt van de achterlijn. Dan gaat hij de lucht in, Luc de Jong. Komt hij hoger dan Ramon Zomer. Dan is het van dichtbij raak. De speelt vanavond goed geconcentreerd. Het ziet er mooi uit en Veen weet zich er geen raad mee. 2-0 in de gulsvesten. NEC tegen AZ, Frank Wielaert. 22 minuten onderweg, 1-0 voor NEC. Dat uh, beter voetbalt elkaar makkelijker vindt, ook vooral. Want AZ is niet ongevaarlijk. Maar de precisie ontbreekt uh, nogal bij de Alkmaarders. in uh, de eerste, Het eerste deel van deze wedstrijd, de goal van Zeefuik. ...heeft het duel in ieder geval opengebroken. Esteban nu zoekend naar de vrije man, maar die is eigenlijk niet te vinden. Dus zal hij zo wel, terwijl ik dat zeg, gaan kiezen voor de lange bal... ...kiest hij toch voor kort naar Marcellus. Maar Marcellus geeft hem dan terug en dan komt die lange bal alsnog. In de richting van Benschop, die in buitenspelpositie lijkt te zijn gestart. Het wel verliest en uiteindelijk komt uh, uh, de bal bij Voor op het middenveld in de middencirkel. Die kiest voor de opening aan de linkerkant bij Conboy. Diepte gezocht bij Zeefuik. Daar valt mooi Sander, struikelt Zeefuik en is het Voor. Die is doorgelopen helemaal. Nota Benen die daar de bal weer oppikt. En Scheunen in combinatie met Zeefouk. Ah, Die kaart net de verkeerde kant op in duel met Moisander. Het publiek wil daar een vrije trap voor Zeefuik. Dat snap ik wel. Want die bal ligt lekker op 17 meter dan. Maar eh, of het dan echt een overtreding was. Zeefuik leunde naar achteren. Naar Moisander natuurlijk niet te broed Om dan een klein stapje terug te doen om Zevuik te laten omvallen. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Intussen AZ al lang breed de bal weer ingeleverd. En NEC aan het opbouwen voor de volgende aanval. Via Smofs en Voor. Die ook weer nadrukkelijk aanwezig is in deze wedstrijd in de openingsfase. NEC controleert eventjes de bal op de eigen helft. Dan 24 minuten en een 1-0 voorsprong op het bord. De graafschap tegen Excelsior. Is dat echt zo'n nerveus degradatieduo Richard? Eerste kwartier zeker van de thuisploeg. 0-0 nog steeds de stand. in die houtkamp. Ja, eindelijk wordt hier ook gescoord. Het is 1-0 voor PSV. Er wordt nog een beetje gemopperd door Horvat. Maar het is Lens die het doelpunt maakt. 1-0 PSV leidt tegen Ado Den Haag. Richard, vervolgens volgt vrouw. Tot het bij Ragnar. Het was uh, vrij zenuwachtig. 0-0. Uh, maar volgens mij moeten we weer naar Ragnar in Enschede. Zeker aansluitingstreffer van Heerenveen. U raadt het al. Bas Dost op weg naar dat record van Alves. Het is voor hem de 31ste van het seizoen. Hij staat schat vrij. Achter de defensie van FC Twente. Viskorf komt er niet meer aan. Kost neemt de bal mee met de knie en haalt dan ongenadig hard uit. Van een meter of 10, 11 afstand. Misschien zelfs wel ietsje meer. En die bal gaat rechts voorbij Michailov. En zo is het toch opeens weer spannend qua stand in ieder geval. 2-1 bij Twente Heerenveen. Richard, ga verder. Doelpunt op de Vijverberg in Doetinchem. De Graafschap scoort een goal van Soufian El Hasnaoui. Die de bal in één keer volneemt. De assist van Gilles Vermoed. En die bal zit er heerlijk in. 24 e minuut in een fase waarin de Graafschap wat beter ging voetballen. Een kwartier zeer nerveus. Maar vervolgens twee kansen gezien van de Leeuw. En nu op aangeven van Vermoed heerlijk een volley genomen. Is het dus Soufian El Hasnaoui zijn zevende doel. Doelpunt. Van dit seizoen. En zo is het 1-0 in de wedstrijd tegen Excelsior voor de Graafschap. En dan de strijd om play-off voetbal uiteindelijk voor de Europa League. RKC tegen Roda JC. Bob van de Tak. Ja, de wedstrijd om plaats 8. Daar staat nu nog Roda met 44 punten. RKC staat daaronder met 42 punten. Maar belangrijker, RKC op een 2-0 voorsprong al, de 1-0... Al naar drie minuten gemaakt door Evander Snow in, met een schot in de korte hoek. Snow teruggekeerd in de basis, hersteld van een blessure. En dat hebben ze dus geweten bij Roda. Hij scoorde meteen de 1-0 en uh, in de twintigste minuut werd het ook 2-0. Fraaie treffer van Rick ten Voorde die uh, heel kalm bleef. Bleef oog in oog met de doelman van Roda. Stifte de bal in het Limburgse doel. En uh, zo uh, heeft Roda dus een uh, groot probleem. Heeft het hier traditioneel lastig in Waalwijk... En dat is vandaag niet anders, want RKC is beter en leidt verdiend na 25 minuten met 2-0. Ajax, VVV, Bas. 1-0, tempo is een heel klein beetje naar beneden gegaan. Dat betekent dat VVV wat makkelijke stand kan houden. Nu een vrij schop van Eriksen, maar die bal die van halverwege de VVV helft komt, komt in de handen van Gent. omdat dat die te hard is. Het is 1-0, de goal van Sim de Jong, na 8 minuten gemaakt. Daaromheen heeft Ajax dus kansen gekregen, twee keer al de paal geraakt via Vertongen. Die echt, euh, nou ja, bij VVV loopt eigenlijk maar één echte aanvaller in het veld. dat is Ucebo dus ook alle ruimte heeft vertoorgen om keer op keer op keer te komen. Maar er is geen middenvelder die hem in de gaten houdt. Want elke keer als hij komt, is hij vrij. Dat euh, doet VVV zeker in de eerste 20 minuten van dit duel niet goed. Terwijl nu zelfs het uitverdedigen voor de Fenloze ploeg totaal onmogelijk wordt gemaakt. En er een ongelukkige opening komt van linksachter naar rechtsachter. Omdat Omdat euh, Sela daar eigenlijk vertrokken was, de rechtsback moet Yoshida er helemaal naartoe lopen. De centrale verdediger om die bal binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk. Net en via een van de Ajax-spelers gaat hij over de zijlijn. En dan komt er een ingooi voor VVV waar Holla die zo even geel kreeg nadat hij maar eens een keer aan de noodrem trok toen Vertongen weer kwam en hem een tik gaf het uh, balletje krijgt. Maar hem net zo snel weer verliest. Nu van afstand willen er wel mensen schieten maar uh, al de wereld glijdt weg. En dan is het uiteindelijk uh, VVV dat kan overnemen en voor opruiming kan zorgen. Dan uh, doet Vertongen voor het eerst eigenlijk vanavond iets niet goed. Namelijk die controleert de bal op zijn eigen helft maar geeft hem zo mee aan Linssen. En vervolgens gaat die bal dan weer in de richting van Uchebo. Maar voor hem is dat niet te belopen. Vermeer is nog niet op de proef gesteld. Ajax is, maar dat zal niemand verbazen. De bovenliggende partij. En dat Ajax vanavond kampioen van Nederland is, dat zal ook niemand verbazen. Het is 1-0. Siem de Jong scoorde. PSV tegen ADO. En die? PSV 1-0 voor. Maar nu is uh, PSV, ADO even weg. Maar niet voor lang. Goede ingreep van Wilfred Bouw. Maar 1-0 de voorsprong. Lens maken van doelpunt na een kwart wedstrijd. 22 minuten. En nu zitten we al in de 25e minuut. Het is een wedstrijd die traag op gang komt. Wel wat kansen gezien voor PSV. Maar ik had meer verwacht. Een laatste thuiswedstrijd dus voor PSV. Dat men het publiek nog eventjes lekker zou laten genieten. Omdat ADO ook nog verzwakt is. Balbe zit aan de linkerkant. Via Mertens. Mertens nog altijd. Speelt er wel even terug op Willems. Willems ook met oranje schoenen. Speelt hem naar Strootman in de as van het veld. Strootman terug naar Marcelo. Alles en iedereen op die ton na op de held van ADO Den Haag. Ja het is duidelijk. PSV is... Sterker. PSV gaat winnen. En eigenlijk zitten de mensen hier ook met oortjes in. Om te hopen dat Feyenoord dan punten laat liggen. Zodat PSV aanstaande zondag sowieso die tweede plek kan innemen. Dat is hoog nodig. Want drie keer op rij geen top-twee plaats. Dat mag eigenlijk niet voor de ploeg uit Eindhoven. Het wordt rustig rondgespeeld. Tempo ligt laag. PSV leidt na 26 minuten spelen met 1-0. Doelpen te maken. Lens. Bijna een half uur gespeeld. Op alle velden heeft ze scoort. Op eentje na FC Utrecht tegen Vitesse. Dat staat nog 0-0. Feyenoord Herakles. 1-0 nog altijd door de goal van Bakal. Er had er al uh, 1 of twee bij gekund. Net zagen we nog weer een aardige actie van uh, Cabral. Maar die pingelde te lang door. Herakles nu in balbezit, maar levert in bij Flaar, de captain van Feyenoord. Die speelt de bal kort naar Jordi Clasie, Klaasie dan een uh, goede paas op uh, CC. Maar de onderschepping is van Breukers en nu heeft Kwanza de bal. Kwanza speelt de bal naar de buitenkant naar Tim Breukers. Die dus volgend seizoen naar FC Twente gaat, naar de Buren. Afkomstig van Quick uit Oldenzaal. Dan Overtoom in balbezit. Een paar meter buiten het strafstopperbied. Draait wat rond. Krijgt de bal niet echt bij een medespeler. Nu wel bij Gaurier. Gaurier probeert dan Martins Indi te verschalken. Dat lukt hem ook een beetje. Een schot met links dan van Gaurier. Maar Mulder, de doelman van Feyenoord, ziet die bal naast gaan. Raakt hem ook niet meer aan. En dus mag hij, Mulder... Die contract verlengd heeft. De doelman die dit seizoen een hele sterke partij heeft gekiept... ...mag hij de doeltrap gaan nemen voor zijn club, voor Feyenoord... ...dat na een half uur voorstaat met 1-0 tegen Heracles Almelo. AZ, de nummer 4 van de ranglijst, moet puinruimen bij NEC, Frank Wielaert. Want 1-0 achter na een half uur voetballen... ...en dus in de kop van de ranglijst een van de verliezers vooralsnog... ...aangezien alle andere ploegen op Heer de Vena allemaal voorstaan. En nu even kijken wat er aan de... ...rand van het veld gebeurt. Daar is wel eens eerder een stevig ongeluk gebeurd bij een betonnen muurtje. Daar is tegenwoordig wel een soort van kussen voor geplaatst. Maar daar ligt nu Eltidor met uh, zijn hand voor zijn gezicht. Er is onmiddellijk een verzorger bij. Het ziet er niet zo heel goed uit, want Eltidor blijft daar... Stil liggen, niet zo stil dat je je heel erg zorgen moet maken. Hij komt heel langzaam weer overeind. Hier gebeurt dus even voetballend helemaal niks. Behalve dan dat AZ in de problemen zit door die 1-0 achterstand tegen NEC. Dan gaan wij naar de wedstrijd waar de nummers 1 en 2 van de topscorerslijst allebei al hebben gescoord. Twente tegen Herenveen, Ragnar. Ja, nou, dat maakt het natuurlijk wel extra aantrekkelijk. 29e minuut, 2-1 voorsprong voor Twente. Azaïd een bal bezit op de achterlijn. Maar Rosales loopt Lop. deze snelle man van de bal af, trapt de bal dan wel lukraak naar voren. En dat betekent dat Heerenveen kan overnemen met zomer. Balbezit voor Gouwe Leeuw. Nog eens uitgelopen door John zojuist, maar de voorzet was net niet op maat voor Luc de Jong. Kon dus niet weg voor zijn derde doelpunt. Tassaïdi nu op avontuur gestuurd aan de linkerkant van het veld, maar die bal is ook wat te hard. Heerenveen zou natuurlijk een van de verliezers kunnen worden van vanavond aan de andere kant. Er is nog zeker een uur te spelen, alles kan nog en Veen zit beter in de wedstrijd dan in de eerste 10-15 minuten. De trap is van Michailov, de keeperstrap, naar die te harde bal voor Asaidi. Ver gaat de lucht in, verliest het duel en Jan Maat pakt over. Jan Maat en Zomer, geen risico, terug naar het doelman Nordveld van Ereveen. Een hoge bal komt toch ook uiteindelijk nog wel ver. Hier is het 2-1, maar Richard bij jou. Is het 1-1 geworden in Doetinchem op de Vijverberg. Een doelpunt dus van Excelsior, van Luigi Bruins vanaf de linkerkant. En zo is de wedstrijd ineens dus weer gekanteld in een fase waarin de graafschap duidelijk beter was. De aangever is Broerze. De winter, ja, het ziet er allemaal niet zo goed uit. Ook verdedigend niet, ook de keeper niet. En Bruins die de afgelopen week al zo aardig speelde, die scoort dus voor Excelsior in de 31ste minuut. Is het in Doetinchem weer 1 tegen 1. En het is ook, er is ook gescoord in die ene wedstrijd waar net. Nog niet was gescoord. FC Utrecht tegen Vitesse. Na een half uur spelen is het daar 1-0 geworden door Duplan. Ajax VVV. Bas. 1-0 nog altijd in het voordeel van de Ajax na een half uur voetballen. Terwijl Ebisidio van grote afstand maar eens overschiet. Er is opnieuw een grote kans toegevoegd aan het arsenaal van Ajax. Dat brengt het totale middels op 5. Van wie je toch er, waarvan je toch echt kan zeggen dat het 100% kansen zijn. Dit keer komt die wereldnaam van Siem de Jong. Die keurig bediend wordt door Deli Blind. Die overigens een sterke wedstrijd speelt aan de linkerkant. Het eerste halfuur keer op keer opkomt. Daar heeft VV ook niet echt een antwoord op. Die levert de bal af bij Siem de Jong. Die hem in de aanname. En dat doet hij niet alleen keurig, maar ogenblikkelijk. Of wegdraait van twee verdedigers. Dan staat hij vrij voor de keeper en schuift de bal. Ik dacht, even, gaat weer op de paal. Nou dat vertoorde er al twee keer tegenaan Maar Dit keer ging die bal millimeters langs de paal. Maar het had dus echt voor hetzelfde geld 2-3-0 kunnen zijn. Balbezit voor Ajax is 65 En deze wedstrijd had zegt genoeg. Weer blind, weer met de paas. Dit keer net te scherp op Siem de Jong. Balbezit voor Gentenaar. In de afgelopen 10, 15 minuten, dat is al eerder gezegd ook, is wel zo dat tempo een klein beetje naar beneden gegaan is. De manier waarop Ajax begon aan het duel was zo stormachtig dat je dat ook echt geen 9 minuten volhoudt. De sfeer in de arena is onverminderd goed. Dat mag duidelijk zijn, dat is ook hoorbaar nu op de achtergrond. De wedstrijd begon al met een groot vuurwerk. En er zal nog een de boel vuurwerk komen. ook. Een van de dingen waar de mensen zich ook op kunnen verheugen in het stadion is dat in de rust er een uh, afscheid komt van Maarten Stekelburg, die daar nog niet aan toegekomen was. Die is ook... Hier paraat om samen met Jacques Zwart na afloop de schaal uit te reiken, um, Maar in de rust zal hij dus Maarten Stegenburg afscheid nemen van het, zijn Ajax publiek. Terwijl Ajax nu in de opbouw een foutje maakt en wildschut aan de wandel gaat. Maar die komt dus er drie, vier, vijf mensen in. Vindt wel de uitweg aan de linkerkant bij Ucebo. Maar dat levert normaal gesproken niet ogenblikkelijk gevaar op. Ajax op 1-0 tegen VVV na ruim een half uur. Eh, nog tien minuten tot aan de rust bij RKC tegen Roda. Daar is het 2-0 en datzelfde geldt nog tien minuten te gaan. Dat geldt voor Groningen-NAK. Daar is het 0-1. Dan terug naar de Kuip, naar Evert. Vrije trap van Herakles van Overtoom. Belandt in handen van Doelman Mulder van Feyenoord. 1-0 nog altijd voor de Rotterdammers. En dat is natuurlijk heel erg goed. Dat is heel erg belangrijk. Want dan blijft Feyenoord gewoon op de tweede plaats staan. En als Feyenoord tweede zou worden. met nu weer een aanval. Een uitstekende redding van Remco Pasveer. op de doorgelopen schaken. Pasveer die heel goed staat te kiepen Als Feyenoord tweede zou worden. dan zou dat werkelijk een sensatie zijn. En wie voor het begin van dit seizoen. zijn geld op Feyenoord had gezet. die zou natuurlijk heel erg rijk zijn. Een goede lange bal nu in de richting van Armenteros, die daar het duel wint met uh, Vlaar, dat heel goed doet. Maar dan wacht hij op aansluiting. Wie komt hem helpen? Dat is uh, Everton. Die speelt de bal dan uh, ja, in de voeten van Jordi Klaas hier, dat hij beter niet kunnen doen. En dan is het Herakles dat aardig meevoetbalt hoor. Dat net overigens even een dompertje kreeg te verwerken omdat Kwanza geel kreeg van scheidsdag de Bos En dat betekent dat hij in de laatste wedstrijd geschorst is. Kwanza met Overton de sterkhouders op het middenveld van Heracles. Een ploeg die een uitstekend seizoen heeft uh, achter de rug heeft met als hoogtepunt natuurlijk de bekerfinale. Weliswaar kansloos verloren van PSV. Maar de almeloze ploeg is eh, als PSV inderdaad geen tweede wordt... ...nog altijd in de race om eh, Europees voetbal volgend seizoen te spelen. Dan een diepe bal in de richting van Cissé. In duel met Tim Breukers in het strafspotbied. Cissé kijkt of er een medespeler is die vrij staat. Dat is inderdaad Bakal. Bakal speelt dan in op Schaken. Schaken speelt de bal dan in de richting van El Amadi. En dan wordt de bal door Davidson de linksachter teruggespeeld naar Pasveer. Die even in de probleem is gekomen... maar ook voetballend eh, zijn mannetje staat. En de bal dus goed wegtrapt... En... En zo is Heracles in balbezit. Een minuut of tien nog in de eerste helft. En nog altijd een voordelige score voor Feyenoord 1-0. PSV is nu nog de nummer drie en het moet winnen van ADO. En die lijkt erop dat dat wel gaat gebeuren. 1-0 de voorsprong na 33,5 minuut spelen. Terechte voorsprong Jermaine Lens met zijn achtste van het seizoen. En uh, ja, wel wat mogelijkheden, wat kansjes. Maar ik vind dat PSV wat slordig speelt. Uh, wat mogelijkheden die echt wat grote kansen hadden kunnen uitgroeien. Als de bal fatsoenlijk was aangenomen. Bijvoorbeeld door Toyvonen of door Stroopman. Nu een vrije trap voor ADO Den Haag. Een bal die in het stafschopgebied uh, wordt gebracht. En Titon met een uh, mooie slijding haalt de bal. Binnen handbereik en uh, rolt er meteen naar Strootman. Strootman, oeh, gevaarlijk terug via Bouma. Moet Titon een lange bal geven naar voren. Maar het is allemaal niet verheffend wat we hier te zien krijgen. 1-0, slechts in het voordeel van uh, de nummer 3, inderdaad van de competitie. En over ADO gesproken, na vanavond veilig. Want de enige die uh, nog gevaar vormde was VVV uit Venlo. Dat vier punten achter staat. Een uh, gele kaart uh, gegeven uh, aan uh, een van de aardespelers. Ik denk dat het Ammi is. En dan uh, maakt uh, Wijnaldum zich heel erg boos. En moet Willems erbij komen om de boel uh, te sussen. Ammi die zich heel... Uh, of uh, Wijnaldum die zich heel erg boos. De rustige, lieve Wijnaldum die zich heel boos maakt op uh, Ammi. En uh, Ammi die... Uh, of nee, het is... Uh, uh, in dit geval uh, een toko die het doet, maar hij maakt zich boos op Ami. Een toko deed het, kreeg daarvoor de gele kaart en uh, Wijnaldum was boos op uh, Ami. Nou, laten we rustig aan blijven voetballen. 35 minuten gespeeld, 1-0. PSC moet er maar een showtje van maken, want uh, daar is het wel hoog tijd voor. 1-0 in een redelijk flauwe potvoetbal. Hm. Frank Wielaert in Nijmegen, glipt daar inderdaad alles uit de vingers van AZ of is die gelijkmaker aanstaande? Nou, die zat er wel eventjes aan te komen in een fase waarin Eltidoor uh, wat geblesseerd was. Inmiddels ook eens uitgevallen met rugproblemen, voor hem in de plaats uh, Boymans uh, gekomen. En uh, er waren wat mogelijkheden, met name voor Maher en uh, een schot na uh, een spelhervatting. Dat was een hoekschop, dat was een van de twee hoekschoppen waaruit AZ even gevaarlijk werd. Die andere hoekschop moest door AMIEU van de toelijn gekopt worden, die stond er keurig bij de... Paal Hij stond daar dus niet voor niks en was precies groot genoeg om die bal uit het hoekje weg te kunnen krijgen. En nu de doeltrap van Esteban in de richting van Boymans, Die dus vandaag flink wat speelminuten gaat krijgen. Bal op Holmen. Holmen zoekt in de breedte naar Palsen. Maar die moet flink wat meters overbruggen. Is Hem wel toevertrouwd. Voorzet geven nu al veel te hard. Over alles en iedereen. Inclusief de achterlijn heen. Kortom, daar is het gevaar alweer weg. AZ zal er ietsje scherper, ietsje nauwkeuriger moeten worden. Om NEC echt nerveus te krijgen. De Nijmegenaren 1-0 voor. De strijd om de achtste plaats. En als je achtste wordt, dan weet je dat je playoffs mag spelen. RKC tegen Roda. Bob. Ja, de aansluitingstreffer van Roda. Mats Jonker kopt hem erin aan een voorzet van de linkerkant. Prima kopbal bij de eerste paal. En uh, die bal gaat erin. Maar nu gaat RKC weer in de aanval. En de goal! Ja, de goal van Aaron Meijers. Wat een antwoord van RKC. Roda dacht dat het weer terug was in de wedstrijd. Maar ze kunnen weer helemaal van vooraf aan beginnen. De mannen van Harm van Veldhoven. Want Meijers haalt uit van een meter of twintig. En weer wordt Matthäus Proes gepasseerd... De Normaal gesproken reservekeeper van Roda die vanavond kiept omdat Pavel Kiszczek geschorst is na zijn rode kaart van afgelopen zondag. En Proes die heeft geen fijne avond want die heeft er al drie om zijn oren gehad binnen 38 minuten. RKC herstelt de marge weer op twee. Het is 3-1 bij RKC Roda. Nou ja, het publiek is vaak kritisch Bas dus ik denk dat ze die 2-0 nu wel willen hè? Ja, die hadden ze dus al een paar keer min of meer geteld, omdat eigenlijk zoals gezegd twee keer de paal geraakt heeft, nog wat kansen gekregen. Maar de laatste 10, 15 minuten ziet ook het publiek wel, en dat zijn er vanavond 52.960, dat die goal niet echt dichtbij ben geweest, omdat het tempo wat is ingezakt. VVV zich wat in de wedstrijd heeft gemeld. Wat vaker ook de bal heeft, hoewel het nu wel weer onder druk wordt gezet. Het uitverdedigen onmogelijk wordt gemaakt. Emunieke verspeelt de bal, dan komt het tweede los. Nog nee, want De Jong en Anita vinden elkaar niet. We gaan even weg uit Amsterdam om snel te kijken bij Andy PSV. Ado is over 37,5 minuut gespeeld. 2-0 PSV, doelpunt te maken. Toyvone, zijn 17e van dit seizoen. Goede assist, voorzet vanaf de zijkant van Atiba Hutchinson. Toyvone 2-0 tegen Ado Den Haag voor PSV, dus. Bas, ga verder. Kansen onderdut gelaten door Ajax. Naar dus van Emenieke. Die dacht dat hij tijd had bij het uitverdedigen. Die had hij niet. Maar de brede paas van de Jong die hem de bal ontfutselt, Die stond al in het strafgebied van VVV. Kwam net niet bij Anita. Die wel attent was doorgelopen. En nu aan de bal is overigens. En Ajax zat die aan de rechterkant van het veld. Bal terug dan van de wiel. Het is nog steeds inrichtingsverkeer. Natuurlijk goed deels. En als je een kleine tempoverstelling hebt. Of je zet de tegenstander even wat extra onder druk. Zoals Ajax nu een aantal keren heeft laten zien. Dan is VVV ogenblikkelijk gezien. Terwijl nu van de wiel begint dan de, rust. de bal meegeeft aan Anita. Die staat op 30 meter van het doel. Je zou eens kunnen schieten. 20 meter, 25 meter. En dan de bal weer naar de buitenkant. Kort 1 2 zat Aysatty en de Jong. De Jong draait dan weg naar de buitenkant. Maar komt wel het strafstofgebied en moet de bal dan weer teruggeven aan Eriksen. En dan staat eigenlijk Ebesiniu dat te wachten op een kopbal of om een kopbal te geven. En dan komt er ook wel een voorzet. Maar die wordt door Yoshida, die de hulp krijgt van Leva Capessi, weer dat strafstofgebied uitgetrapt. En zo in de slotfase van de eerste helft komt Ajax langzaam maar zeker wel weer laten we zeggen, op toeren. In die zin dat VVV, net als in het eerste kwartier, het zo moeilijk heeft dat het naar adem hapt. En ook kansen moet toestaan. Nu Blinder helemaal vrij aan de linkerkant. Vertongen heeft dat gezien. er op avontuur zoekt tegenstander Timicela op. Buitenom binnen door. Houdt dan vervolgens in. Wil binnen door de andere tegenstander die hem te hulp schiet is Linsen, die glijdt weg. Zo heeft Blind nog altijd de bal, maar ziet hij niet ogenblikkelijk het gaatje. De bal gaat terug naar Vertongen. Ajax is en blijft beter. Ajax staat op 1-0. Het had 2 of 3-0 kunnen zijn, maar dat is het niet. En dat betekent dat VVV misschien ergens in het achterhoofd denkt, nou ja, waarom eigenlijk niet? Vijf minuten voor rust. Even ten Apel in de kuip als je Feyenoord zo ziet spelen... is het dan eigenlijk nog verrassend dat ze tweede staan? Of spelen ze als een echte topclub? Nou, dat is ook weer overdreven. Ze begonnen heel erg goed, kwamen dus ook snel op voorsprong. Die stand staat nog altijd op het bord. 1-0 door de goal van Bakal. Maar daarna is Herakles toch goed teruggekomen in de wedstrijd. Ik zei het al eerder, een knap voetballende ploeg. Maar het uh, scoort heel erg moeilijk als je beseft dat Armenteros... de centrale spitser maar 4 heeft gemaakt dit seizoen. Dat is natuurlijk erg weinig, maar het heeft ook alles te maken met het feit... dat Herakles uh, halverwege het seizoen... ...plet aan de buren aan FC Twente heeft verkocht. En dat moest wel om uh, financiële redenen. Zo'n kon Jan Smit, de voorzitter van Irak gewoon niet weigeren. Feyenoord uh, speelt aardig veldspel. Heeft ook wel kansjes gecreëerd. Maar mist natuurlijk bijvoorbeeld Guidetti, de man die er al twintig in heeft liggen. Daar uh, vooralsnog... ...is het dus moeilijk om te scoren. En Cabral, Schaken en Cizé zijn al een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel van Pasveer geweest. De uitstekende doelman van Heracles. Dat nu de bal middels Rienstra weer speelt in de richting van Armenteros. Maar Vlaar wint het luchtduel. Bal opgepikt halverwege de helft van Feyenoord door Overtoom en Kwanza. De Vrij speelt dan nu de bal naar Leerdam die opgejaagd wordt door Davidson. Dat is de Australische linksachter van Heracles die halverwege dit seizoen kwam aanwaaien. En een contract verdiende... En Mark Loms, een rasechte Herakliet, op de bank houdt. Vrije trap dan voor Herakles. Dat inmiddels Rienstra in balbezit is. Die steekt nu de middenlijn over. Dan is er voor in beweging bij Armenteros. Die de bal wil hebben. Die krijgt hem ook. Probeert dan weg te draaien van De Vrij. Dat lukt hem niet. De Vrij krijgt de bal ook niet echt bij een medespeler. Want Herakles gaat door met Breukers. Dan de bal naar Overton gespeeld. Rechts aan de buitenkant. Speelt de bal ineens naar Gaudier. Gaurier schiet op het doel van de Mulder. En daar zit een aardige zwabber in die bal. Maar Mulder bokst die bal weg. En dan komt de bal terecht bij Sien. En dan heeft Feyenoord weer controle over de wedstrijd. Een minuut of 2 nog, 1-0 voor Feyenoord in de wedstrijd dus tegen Heracles. De rust nadert bij alle negen wedstrijden van vanavond. Dus ook in Enschede bij Twente Herenveen Dracht Een minuutje of 3,5 nog tot aan de pauze. 2-1 voor FC Twente. De wedstrijd is wel enigszins in evenwicht. Wat meer balbezit nog voor Twente. En met name wat meer gevaar van Twente. Want als Herenveen voor het doel komt, levert dat eigenlijk... Voor de Friesen niet zo op, nu lopen met Dalli bij Twente, linkerkant van het veld. Halverwege de Heerenveen helftal. al, de achterlijn is een optie, maar die optie kent Gouwe Leeuw. Die de bal uit de voeten haalt bij de verdediger van FC Twente, Kums mag dan gaan gooien. En doet dat in de nog net 42e minuut van dit duel. Jamaat krijgt dan de bal, Heerenveen lijkt te denken laat die rust maar komen zo meteen, want... Uh... Zo geweldig. Gaat het niet. Geen kansen meer gezien. Dus na die uh, fraaie goal van Bas Dost. Trouwens nog altijd spelend met het uh, masker. Misschien Dost nu. Nee. iets bij de middenlijn verliest het wel. Rosales in balbezit bij Rami. Wiskerhof en... De aanvoerder van Twente zoekt naar vrije mensen, bijvoorbeeld op rechts naar Rosales. Gaat niet, dus moet het via de as waar Ver zich heeft gemeld, maar die bal is te hard. Afvallende bal wel weer voor Bayrami, die af en toe goede dingen doet. En die in deze wedstrijd best van Hoek, die wel al een tijdje warm loopt, op de bank heeft gehouden. Rechterkant van het veld, Wischer of voorin, komt er nog een steekpaadje, zoals in het begin van het duel... Schietkans denk ik voor de jong breien zoeken naar vrije mensen. Ver met een bekeken bal en die gaat maar een halve meter naast. Het blijft 2-1 bij Wente Heerenveen. En PSV zal het voor rust vast en zeker helemaal willen afmaken tegen ADO en die. Ja, ze spelen de bal een beetje rond. Terwijl er een enorm onweer boven het stadion is losgebarsten. Ik vraag me altijd af hoe lang je dan door laat spelen. Maar in ieder geval wordt er gespeeld. Er gaat Stropen op de keeper af. En Stropen schiet in het doel. Nee, naast het doel. Omdat Coutinho de bal nog net kan aanraken. Coutinho die trouwens kansloos was op een prachtig lopje. Eerder in deze wedstrijd, een paar minuten geleden, een lopje van Dries Mertens. Dat raakte de onderkant van de lat. Maar nu redt hij dan wel Coutinho en houdt de 3-0 tegen. En dat had inderdaad de beslissing al kunnen zijn voor rust. Want we zitten twee minuten voor het eind van de eerste helft. Terwijl de regen nu ook flink naar beneden komt. En het echt Echt noodweer is. Maar dat mag ze niet deren. De fans van PSV even de hoekschop meenemen. Komt voor het doel. Wordt weggekoopt. Opgevangen door Smollerik. Nee, niet door Smollerik. Want Hutchinson is uh, snel af. wel voor het doel. Toijvonen komt de bal naast het doel. 2-0. Met nog anderhalf minuut te gaan in de eerste helft. In het voordeel van PSV. Tegen ADO Den Haag. NEC tegen AZ Frank Wielaard. Daar moet de AZ de eerste keer nog eigenlijk hebben dat ze Babel serieus onder vuur nemen. Twee uh, aardige pogingen vanuit hoekschoppen gezien. Maar voetballend uh, vermogen bij AZ. Tot nu toe in deze wedstrijd onder de maat van NEC. Dat uh, dus de bovenliggende partij is en die 1-0 voorsprong heeft. Nu Boymans even los van zijn tegenstander. Smofs ligt op de grond. En Boymans dribbelt zich vast in de verdediging bij NEC. Waar AZ doorgaat in de blessuretijd van de eerste helft. Smofs inmiddels weer overeind gekregen. Gekomen is en dat dus terecht is dat het doorgaat. En de mogelijkheid dan toch voor AZ. Diep in de blessuretijd. De poging van Holmen, die de bal ineens voor de voeten krijgt. Maar uh, um, uh, onverwachts ook hoog over de goal van Babels heen mikt. in uh, de laatste tellen van de eerste helft, dus bij NEC tegen AZ. Waar de Nijmegenaren leiden dankzij Cefuik. 1-0. RKC tegen Roda JC, Bob van der Tak. Ja, RKC gaat die achtste plaats pakken. Dat uh, kan toch bijna niet anders. 4-1 geworden in de slotminuut van de eerste helft. De voorzet van de rechterkant van Mitsjostje. Schet. En een enorme knal weer van Aron Meijers die zijn tweede van de avond maakt. En inmiddels is het rust, heeft Pieter Vink afgevloten. RKC Roda ruststand hier, 4-1. Er wordt nog wel gespeeld in de arena. Ajax, VVV, Bas. In de extra tijd inmiddels een hoekschop zowaar voor VVV dat via Wildschut een minuut of wat geleden nog een aardige kans kreeg. Een redding van Vermeer was er nodig voor het eerst. Holla nu met een hoekschop en die kon met het hoofd van Sien de Jong. Die komt de bal weg, wordt hij opgevangen door Emenieke. VVV heeft zowaar een beetje de geest gekregen. De wat was er afgeschud. Ook heeft dat te maken met het tempo wat, wat omlaag gegaan is. Omdat Ajax dat dus niet een hele avond heeft kunnen volhouden. En nu als VVV de hoekschop min of meer heeft verprutst komt er nog een counter. Voor Ajax in de slotfase van de eerste helft. Blind met de bal. De voorzet naar Eriksen. Die neemt hem wel aan. Maar duwt dan ook zijn tegenstander weg. Dat is uh, Leila Cabessi om nog bij de bal te komen. En daar fluit de Wiedemeijer voor. Dat zal dan normaal gesproken het laatste moment zijn. Ook uit de eerste helft. Zou er zou een minuut extra bij komen. Die zit er eigenlijk al op. Dus normaal gesproken als grenzen naar de bal naar voren trapt. Dan fluit Wiedemeijer. En staat Ajax dus halverwege met 1-0 voor. En dat is inderdaad nu het geval. Want het is rust door de goal van Sien de Jong. 1-0 rust in de arena SC Twente tegen Heerenveen wordt daar nog gespeeld, Ragnar. Ja, we zitten in de extra tijd, maar het kan niet lang meer duren. Een minuutje erbij opgeteld bij die 2-1 stand in het voordeel van Twente. De fluit in de mond bij Danny Makkeli. En ook hier is het rust, een tempo gezien bij Twente Heerenveen. Drie doelpunten, mooi duel tussen Luc de Jong die twee keer scoorde... en Bas Dost die het deed voor Heerenveen. Er is vlak voor rust nog gescoord door Vitesse uit bij FC Utrecht. 1-1 door Chanturia. En dat zijn, dan zijn dit de alle ruststanden van vanavond... van alle negende wedstrijden in speelronde 33. FC Twente tegen Heerenveen staat 2-1. Ajax VVV 1-0, PSV ADO 2-0, Feyenoord Heracles 1-0... FC Groningen NAC 0-1, NEC AZ 1-0... FC Utrecht Vitesse dus 1-1, RKC Rode JC 4-1... en de graafschap tegen Excelsior, het degradatieduel... is voorlopig onbeslist 1-1. tegen 1. De Nederlandse volleybalsters lijken op het olympisch kwalificatietoernooi weer uit de dood opgestaan. Gisteren werd er nog verloren van Polen. Vandaag won Oranje met 3-2 in een tumultueuze wedstrijd van Europees kampioen Servië. En dus lonken de Olympische Spelen weer een klein beetje. Bondscoach Guido Vermeulen. Ja, dit is jezelf verrassen. Uh, dat hadden we als uh, doelstelling gemaakt. We weten dat we heel goed kunnen volleyballen, We weten ook dat we het kort tijd gehad hebben. Dus we wilden ergens boven onszelf uitstijgen. Dat is vandaag gelukt. Maar wat een waanzinnig duel! Ja, een mooie vechtwedstrijd. Ik ben heel blij en trots op de wisselspelers. Of wisselspelers zijn het eigenlijk niet. De anderen die aan de kant staan. Die echt het verschil maken. Hoe vaak heb je het vandaag opgegeven dat je dacht van nou, nu is het wel voorbij? Uh, nou, we, nee, we hebben niet opgegeven. We weten dat we heel hard kunnen werken. Maar bij 16-8 in de vierde set gaf niemand iets meer. Hoe, hoe kan het dan dat er toch zo'n ombekeer komt? Ja, ik vond, Kroa ik vond Servië ook uh, niet, niet doordrukken. Dus we, we voelden wel elke keer van hé, het zit erin, het zit erin vandaag. Ja, en ik denk dat toen de wissels het verschil maakten. Ja, dus het blijkt dat je toch een bredere selectie hebt misschien dan je zelf al gedacht hebt. Nee, maar dat wist ik al heel lang. We hebben echt alle de beste meiden meegenomen en die kunnen allemaal spelen. En dan even die vijfde set. Je loopt meteen weg naar uh, 8-0. Maar toch wordt het weer spannend aan het eind. Ja, nou, ja, ik denk dat weglopen mag niet in topvolleybal. Dat, dat tekent dat het het begin is van het begin van het seizoen. Ja, en dan, dan ga je aan winnen denken, de laatste ballen. En opeens worden er rare keuzes gemaakt. Maar de versprong was groot genoeg om uh, stand te houden. Heb je nu wel een lekker gevoel, of een beter gevoel dan gisteren hieraan overgehouden? Ja, tuurlijk, het is een overwinning. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je gisteren toch een beetje zagrijnig was omdat er meer in zat. Ja, ik vond eigenlijk dat we gisteren beter spel gespeeld hebben. Uh, beter verdedigd hebben, beter dingen uitgespeeld hebben. Vandaag was het af en toe slordiger. Maar vochten we de punten thuis. ik vond eigenlijk dat we ons gisteren tekort gedaan hebben. Dat zei Guido Vermeulen en Maarten Tip sprak met hem. Veel van de aandacht ging na afloop van de wedstrijd naar Lonneke Sloetjes. Zij sloeg 23 punten bij elkaar. Ja, nou, het, heeft niet, uh, het is ook wel... Ja, dat, dat afgelopen jaar veel gespeeld, veel gedaan, andere competitie, hoger niveau, dus uh, dat, ja, dat neem je mee. En op het moment dat je dan in zo'n team komt, dat, dat, ja, dat je echt zo verwelkomt, dan is het gewoon heel fijn. En ik voel niet de uh, niet druk ofzo, dus dat is gewoon heel lekker onbevangen. Ja. Maar hoe, hoe beleef je dan zo'n wedstrijd? Want dit, dit, ja, ik heb heel veel wedstrijden gezien, maar zo'n wedstrijd nou misschien één of twee keer in mijn leven. Ik weet ook niet meer wat er allemaal is gebeurd het is echt uh, allemaal een beetje allemaal voorbij gegaan eigenlijk. Want je zit gewoon in zo'n roes en zeker op een gegeven moment kwam de flow erin, ook in die vijfde set. En ik weet gewoon echt niet meer wat er allemaal is gebeurd. Maar ik weet alleen dat we als, als, als leeuwen hebben staan spelen en gewoon super hard hebben geknokt voor elke bal. En dat, dat zie je dat het, terug, ja, dat het ons heel veel oplevert en dat we het, uh, het kunnen meenemen voor de toekomst. Ja, je zegt ik heb geen druk gevoeld, maar er waren toch momenten dat ik het gevoel had van uh, nu even alles op sloetjes. Ja, op zich wel. Maar ja, aan de andere kant, euh, als je gewoon die ballen hoog blijft blijf, blijf slaan en hoog blijft pakken, de, plak, pakken dan, dan moet het gewoon lukken. En uh, ja, dat, zo ging het ook vandaag. Maar ik voelde het niet te druk. hoor, dat Ik dacht gewoon, alles komt op mij. Nee. Of dacht je juist van, kom maar op. Het gaat lekker. Ja, ook. ook maar ik dacht gewoon, iedereen die hem krijgt, scoort hem. Dus het maakt niet, of, het maakt niet uit of ik hem krijg of iemand anders. Dus, uh, ja. Gisteren dachten we van, dit toernooi is heel snel voorbij. Wat zit er nu nog in? Ja, we moeten maar gewoon weer even opnieuw tegen nog hogere flats uh, staan knokken. Dus dat is even kijken. We gaan een video kijken. We gaan zo misschien een stukje van de wedstrijd kijken. En dan ja, kijken wat we daaruit kunnen halen. Er komen nog hogere flats aan voor Nederland, zei Lonneke Sloetje. Smarte tip, de verslaggever, goedenavond. J Jij zei in dit gesprek dat je één of twee keer je even een wedstrijd hebt gezien... die zo knotsgek en bijzonder was als deze. Uh, welke wedstrijden waren dat? Uh, nou, dat moet ik even heel ver terug. En dat zijn <laughs> al wedstrijden voor de Europacup geweest voor Longa. Maar goed, dat was weer een net ander verhaal. Maar dat was net zo, net zo waanzinnig als wat hier allemaal vandaag ja, gebeurde. Het, het al beetje... Ja, het bleek natuurlijk al een beetje uit de interviews. Maar hoe gek was het? Ja, knotsgek. De, de, de eerste set begint en uh, die eindigt in 25-20. Nu is het land kansloos. Nou, dan, dan trek je al hazen weer een streep onder de wedstrijd. Dan komt de tweede set. Het begint dus toch ineens goed mee te doen. Maar uh, met 30-28 wint Servië die dan net. En dan denk je weer van het is voorbij en dan krijg je toch de wederopstanding van Nederland, ook weer zo'n waanzinnig lange set en die winnen ze dan met 28-26. En dan komt die vierde set waar ze halverwege met negen punten achter staan en dan denk je van nou, het is definitief voorbij, jammer ze hebben het geprobeerd. Maar dan komen ze terug punt voor punt voor punt en dan wordt het uiteindelijk 30-28 en dan ja die vijfde set staat ze binnen een tijd met 8-0 voor, winnen ze uiteindelijk met 15-11, ja het, die wedstrijd had gewoon alles in zich. Uh, ze waren vier, vijf keer begraven en, uh, en stonden steeds weer op. Het was, uh, ja. ja, je hoort het dan, uh, het was waanzinnig. <laughs> ja, wat zegt dit nou precies? Want uiteindelijk, veel veerkracht natuurlijk, uiteindelijk verslaat Nederland de Europees kampioen. Maar wat zegt dat voor het toernooi? Uh, dat zegt voor het toernooi dat het in principe wel alle kanten op kan. Uh, uh, Nederland werd gisteren natuurlijk weggespeeld door Polen, het pakt wel één setje, maar Polen was gewoon veel beter. Vandaag doen ze het zelf uh, uh, heel goed tegen Servië. Dus we hebben ineens met een pool te maken waar we dus blijkbaar iedereen van iedereen kan winnen. En je hoorde net ook in de interviews uh, Guido uh, Vermeulen zeggen dat het uh, te maken heeft met het begin van het internationale seizoen. Teams moeten nog een beetje aan elkaar winnen. En dat is ook wel zo, want na Nederland moesten uh, Polen en Rusland tegen elkaar. Nou, normaal denk je uh, optilsommetje, Rusland is de wereldkampioen. Dus die verslaan Polen even met een nulletje of drie. Maar dat werd ook weer zo'n 3-2-wedstrijd, ook weer met zo'n lange laatste set in dit geval, uh, heel veel spanning. En Polen, en slaat Rusland. Dus in die pool kan echt nog alles alle kanten op. Ja, en dan uiteindelijk moet je die pool dus uh, eerste of tweede worden... en dan nog naar halve finales... en uiteindelijk het toernooi winnen om naar de Spelen te mogen. Uh, mag je daar nu van dromen naar wat je vandaag hebt gezien... of moet dan wel echt alles heel toevallig op zijn plek vallen? Nou ja, dat laatste in principe. Maar ja, je zegt het al, na vandaag kan wat mij betreft alles. Uh, kunnen ze met 3-0 weggetikt worden door Rusland uh, vrijdagavond... maar kan er ook weer zo'n rare wederopstanding zijn... En... Dat je toch zomaar ineens bij de laatste vier zit. En als je dan bij de laatste vier zit, als Nederland dat zou halen, dan begint het toernooi eigenlijk weer opnieuw en heb je een knock-out-fase. Dan kan dat ook weer alle kanten op. Maar goed, het was vandaag hartstikke leuk. Laten we vooral niet te vroeg juichen, want Rusland is natuurlijk het tegenstander van Formaat. Het is de wereldkampioen. Ja, precies. Aanstaande vrijdag is die wedstrijd morgen een rustdag. Maarten Maartentip, dankjewel. Hungry Heart was dat van Bruce Springsteen. Bij ons een overvol programma. Ook in Spanje wordt gevoetbald. En daar kan Real Madrid vanavond landskampioen worden. Het speelt om 10 uur uit bij Atletiek Bilbao. Het zou al geholpen kunnen worden door Barcelona. Als dat eerder op de avond punten verspeelt. Want Barcelona begon vanavond om 8 uur aan zijn thuiswedstrijd tegen Malaga. En is voorlopig nog niet bereid om mee te werken, want het staat met 2-1 voor. Straks, na het journaal van 9 uur, zijn wij terug met de wedstrijden van vanavond in de eredivisie. Dan horen we of Ajax officieel kampioen wordt. Of Feyenoord misschien al wel tweede wordt. Maar dan moeten er nog gekke dingen gebeuren, want PSV staat inmiddels ruim voor thuis tegen ADO. Graag tot zo na het journaal. En langs de lijn op 1.